20 jarige Hamdoui heeft nog een tweejarig contract bij AZ, maar wil graag weg. Hij werd in 2009 topscorer van Nederland, toen AZ landskampioen werd. Het weer vrij zonnig en droog. Het is 19 tot 22 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Ik kijk even naar rechts. Ja, we kunnen veilig beginnen vandaag, Maurice. Oké, okay, dankjewel. Ik ja, denk het dan. Ja, wel. Ja, wel. Jawel. Jawel, jawel, jawel. Ja, niks, uh, niks gesaboteerd of zo? Nee, niet meer. Maar ja, dit helemaal niet. We zijn voor dat je dit plaatje start, Speciaal voor jou. Speciaal voor mij dus. Ja, je bent nog een uh, kendler. Ja, nou, zullen we dan even de Formule 1 eens begonnen? Wie wordt de nummer 1? Wie krijgt de pol? Uh, Om een slokje? Uh, Oeh, Mark Webber. Webber. Ja. Ik zeg... Uh, ik ga weer voor Webber. Ik zeg Vettel, dit keer. Oh, Overloper. Ja. Ja, Overloper voor Zandvoort en de regio. Even na twee uur welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Albert Jan, mijn Go compagnon. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Ja, wederom, fijn dat u op ons heeft afgestemd. Een mooie aftrap, hè, vanmiddag. Ja, van de zaterdagmiddag. Ja, die mooi. Ja, mo, uh, wa was al twee uur aan de gang. En uh, probeert je ook nog in te breken in ons programma. Het is toch wat, hè? Nou ja. Nee, en hou je mond, hou je, je, je mond. Dat, dat, dat bedoel ik. <laughs> jongen, jongen, jongen. Sorry, jongen. Ja, Luisteraars, welkom op deze za Zandvoort op zaterdag drie uur live vanuit het Gasthuisplein. Uiteraard met uh, de vaste items zoals daar zijn de evenementenagenda, de circusfilmagenda. Uiteraard om half drie het... Lokale, het enige juiste lokale weerbericht van Zandvoort. Door onze weerman Lex van der Hoorn. Uh, vanavond natuurlijk groot feest in het dorp. Salsa festival. Dus, uh, dus, dus, dus, dus veel muziek. Veel uh, live bands. Maar daarover straks natuurlijk veel meer. Later om de middag. Uh, momenteel is de kwalificatie van de Formule 1 in Duitsland aan de gang. En dat is op het circuit van Hockenheim. Op, op ons enige eigen circuit is er een, ook een, een festival aan de gang. En wel het Radial. Masters Speed Racing, een activiteit over twee dagen met veel Engelse auto's, maar daarover straks meer. Er wordt weer gegolft uiteraard, en nu in het noorden van Europa. En natuurlijk onze CFM Tourflits. Oké, okay, nou een uh, vol programma weer. En om half vier hebben we trouwens nog William aan de telefoon. William. Hij is wil van de Swing Station en volgende week zaterdag uh, organiseren ze een feest op het strand. Oké. Okay. En het mooie is, wij mogen kaarten weggeven. Hey. Gewoon helemaal gratis. Oké, okay, komt hij langs of moeten we hem bellen? Nee, we gaan hem bellen. Oké. Okay, Zo rond half vier. En natuurlijk veel muziek, hè? En vanmiddag gewoon uh, twee kaarten die we dan weggegeven. Is toch helemaal leuk? Nou, super. Dacht ik dat wel. Heb jij een beetje salsa muziek meegenomen? Maak je maar geen zorgen, dat komt helemaal goed. Nou, gaan we vanmiddag horen.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 Feeling pretty damn hard done by I spent ages giving head Then I remember all the nice things that you. Lees Plaats. Deze van Lily Allen, Jordan Not Fair. En daarmee werd het uh, kwart over twee bij Softop Zaterdag. Nou, Albert jou zei het net al, vanavond kunnen we lekker gaan swingen en salsa dansen in het uh, centrum. Ja, want ik zag al uh, overal al dranghekken staan. Dus het uh, centrum zal worden uh, uh, ja, af, afgezet, om het zomaar te zeggen, zodat u lekker uh, rond kan lopen. En uiteraard inderdaad van veel salsa muziek kan genieten. Want uh, ook staat ook dit jaar weer dat salsa festival vol natuurlijk met goede muziek. Niet alleen DJ's zullen hun muziek keuzes laten horen. Ook een aantal bands van wereldformaat zijn op de podiums te beluisteren. Uh, het festival begint al om zes uur op het podium in de Halterstraat bij Café Neuf en Dancing Chin Chin, speciaal voor de jongste Zandvoorters. DJ Remy, ken jij DJ Remy? Maar de jeugd Hij is waarschijnlijk... alleen waarschijnlijk? <laughs> de, de jeugd waarschijnlijk wel. DJ Remy zal tot acht uur de kleinsten onder ons trakteren op maat gesneden muziek. Uh, op het dorpplein voor Janks. En dat is echt een even een aanrader voor de, uh, gro ja, de grotere, grote mensen onder ons. Uh, voor Janks Saloon staat ook een geweldige muziek geprogrammeerd. Namelijk de band Trio Los Dos. Dus ik zou zeker zeggen, gaat u daar ook even kijken. Want het zijn uh, een hele bekende uh, groep. En die uh, natuurlijk gespecialiseerd is in uh, de Cubaanse muziek. Oh, gezellig. Dus een hoog salsa gehalte. Nou, het weer uh, werkt mee, dus dat feest uh, kan gewoon losbarsten ja. vanavond. Vanaf 6 uur voor de jongeren en natuurlijk uh, ook voor de ou ouderen uh, alvast. Maar uh, 8 uur voor de grote mensen. Met uh, twee podia in het centrum. Uh, Halterstraat, Middenhaltestraat ja? en het Dorpsplein. Nou, wij zullen er zijn, toch? Wij gaan ervan genieten. Ah, en we gaan nu alvast genieten van lekkere salsa muziek. zaterdagmiddag van CfM Audio, de Dexys Midnight Runners en Kaman En Zal ik je eens wat vertellen Albert-Jan? Vertel. Ja, er is ook een Nederlandse versie van deze plaat. Ja, echt waar. Ik zal me even op mijn laptop opzoeken zo meteen. Dan kan je hem horen. Onder Wikipedia, de, uh, kan ook nog. Ik heb zo'n vermoeden. Ja, oké. Okay. Kan je nog herinneren dat vorige week meldde dat uh, Nautique en uh, Vogels in de prijzen waren gevallen? Ja, klopt. Ja. Maar, uh, maar ook de Dorpshoreca heeft uh, dergelijke prijzen in hun, uh, in hun vakgebied weten... Uh, Bemachtigen. Namelijk het vakblad Miset heeft in Scheveningen de Miset Horeca Terras Top 100 2010 bekendgemaakt. Van de ruim 700 inschrijvingen is een lijst van de 100 beste terrassen samengesteld. Café Koper deed dit jaar voor het eerst mee en stond uiteindelijk op de 86ste plaats. Zo? Ja. Met recht zijn de uitbater Maaike Koper en Fred Paar super trots op de plaats en op het juryrapport. Diverse mystery guests gaven hun oordeel. Zij belonen de vriendelijkheid en de snelheid van de medewerkers van Café Koper... en de kwaliteit en verzorging van het genuttigde met een hoge score. Dus uh, van niets binnen de top 100. En dus de rassen worden steeds populairder. Hè? Nu er uh, niet meer gerookt uh, kan worden in de kroegen. Ja, dat, nou, en ze worden ook steeds kleiner. Ze worden ook steeds kleiner, <lacht> ja. Ja, dat klopt. Want er worden ook een paar, zijn ook een paar <lacht> inmiddels uh, verdwenen uh, ja. uit het zicht. Voldoende. Want, ja, er wordt uh, goed gehandhaafd, heet dat geloof ik. Oké, okay, zo dadelijk uh, Lex van de Oren uh, met het uh, weerbericht van Meteopagina.nl. Maar eerst nog even een plaatje. Hè? Tot aan die tijd. Oké, okay, een gouden oude. Ja, daar hebben we hem weer. Ja, daar hebben we hem ja, weer. Ik zet hem weer harder hoor. Ja, doe maar. Hier is Carly Simon en Josh Ja, albert Young, we hebben het er al eerder over echt gehad, hè? echt zo'n uh, memories uh, plaatje dit. Ja, down memory lane. <laughs> ja, Carly Simon hoort die op de Softworks Radio met Your Solveen. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd of we de komende dagen nog een beetje bij kunnen kleuren ja vast wel. Nou, het is hoog nodig in ieder geval, maar... bij diverse mensen in de studio. Ja, hij zit allemaal, allemaal, zo, uh, allemaal zo binnen. Jezus. He? Allemaal wit. Oh, white. Ja. <laughs> Hebben we het over Maurice natuurlijk, hè? Ja. Dat is duidelijk een vraag het aan Lex van Oren. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Dag Rob, dankjewel. Hallo, jij zit zeker weer op het strand, hè? Ja, want je moet me bellen. He. Ja, dat dacht ik wel, ja. ja. <laughs> nou, je hebt helemaal gelijk, het zonnetje schijnt lekker, dus uh, lekker genieten ja. daar. Helemaal genieten, man. En uh, ja, er staat nu nog een uh, matig windje uit het noordwesten. En die gaat in de loop van de middag gaat die afnemen. Dus we houden een, uh, een mooie avond over, die uh, met weinig wind en helder. Maar het nadeel daarvan is, Rob, dat het wel gaat afkoelen vanavond. Oh, dus het wordt, uh, wordt frisjes. Frisje mee, Rob. Ja, want uh, we hebben vanavond uh, salsa in het uh, centrum natuurlijk, hè? Ja. Nou, ik zou dus zeggen van uh, neem een visje mee, want het gaat vanavond wel afkoelen. En als je lekker gaat dansen, helpt dat niet dan? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, nou ja. Iedereen gaat natuurlijk lekker salsa dansen vanavond. Ja, dus, hè. En, en koolverwegingen maken. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Die is heel belangrijk. <laughs> Goed. Nou, dat was het voor vandaag, Rob. Ja, oké. Okay. En nou, nou, de komende dagen, want daar, daar gaat het uiteindelijk om, hè. Uh, ik zal even uitleggen hoe het in elkaar zit. Uh, we zitten tussen een lager drukgebied boven Centraal-Europa... En een hoge drukgebied boven het Atlantische Oceaan. dat wat het woord. <laughs> <laughs> en uh, daardoor krijgen we de komende dagen krijgen we een vrij koel cool weer met een noordelijke stroming. Dus de komende dagen moeten we niet echt warm weer verwachten. Dat, uh, dat kan je echt wel vergeten, Rob. Oh, maar blijft het wel droog, Lex? Nou, uh, het gaat de komende dagen slecht weer worden in Polen in Zuid en Zuid-Duitsland. Uh, en daar gaat het uh, erg regenen. En vooral in Zuid-Duitsland. Misschien dat het wel in het nieuws komt. Maar wij zitten net daartussenin. Wij zitten dus hoog en laag. Dus het is niet goed en het is niet slecht. Het is een klein beetje alles van niks eigenlijk. <laughs> ja, precies. Ja, okay. en, en daar de thuis erop: dat is uh, zondag. Dan is het toch wel meest bewolkt. En dan moet je uh, toch wel een toetje meenemen als je de deur uitgaat. Want smiddags middags kan er een bui vallen. En er staat dan een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. En de maximumtemperatuur, schrik niet, die zit morgen rond de 17 graden. 17 graden? Boe. Boe. Ja, ja, wat zonnetje komt er bijna niet bij, joh. Ja, koud hoor. Boe. Ja, ja, fris. En aan maandag, ja, dan gaat het weer wat warmer worden. Dan hebben we wolkenvelden en opklaringen. En dan kan er vooral landinwaarts, wij zullen er ook niet on aan ontkomen hoor, maar dan kan er een bui vallen. En dan staat er een matige aan zee tot vrij krachtige noordwestenwind. Dus het is een beetje, ja, hoe noem je dat, Rob, zullen we weer... Onbestendig. Onbestendig? Onbestendig. Is, is dat het juiste woord ervoor? Leegs, ja, of niet? Is het juist, ja, dat is het juiste woord. Oké. Okay. Ja. En de temperatuur die komt er ongeveer uit op uh, 19 graden. Dus toch wel wat warmer dan zondag. Dan uh, maandag, daar hebben we, smiddags komt de zon erbij. En dan gaat de temperatuur weer een graadje omhoog. Die gaat naar 20 graden. En dan woensdag. Dan is het weer wisselend bewolkt met een temperatuur van 1 graden hoger naar de 21 En dan is er ook nog wel kans op een bui. Maar uh, mogelijk aan het eind van de week, dan gaat het hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan zich uitbreiden deze kant op. En dan krijgen we daar weer voordelen van. Dan wordt het wat stabieler en wat warmer. Ja, want uh, hoe warm is het normaal gesproken zo rond uh, dit uh, tijdstip? Nou, Het hoort eigenlijk, het langjarige middel noemen, noemen ze dat, dat is circa 1 tot 22 graden hier in Zandvoort. Dus dus, ja. uh, we, we zitten er wat onder. De komende dagen wel in ieder geval. Ja, en het dan kunnen we toch wel beter weer verwachten. Maar als jij dan morgen een duik in de zee neemt, Rob, dan moet het helemaal te gek wezen. Want het, de luchttemperatuur is 17 en de zeewatertemperatuur is 20. 20? Oh, dat is oh, lekker. Oh, oké, okay. dan gaan we allemaal met z'n allen zwemmen. <laughs> ja, <laughs> ja. iedereen het water in morgen. <laughs> ja, morgen heeft z'n allen het water in. Ja. Oké, okay, nou als je dat wilt nalezen, Rob, dan kan het op www.nl.nl. Meteopagina.nl Je kan het ook lezen op de kabelkrant trouwens met een hele nieuwe layout heb ik gezien. Ja, helemaal goed trouwens. Jij hebt ook al keurig je pagina aangepast. Ja, Complimenten aan. daarvoor. Dank je wel. En uh, als je een mobieltje hebt met internet, dan kan het ook op www.meteopagina.nl en dan slash /mobiel. Oké, okay, nou, helemaal duidelijk. Dus gewoon even gaan naar internet. www.metiopagina.nl Of de slash mobiel erachteraan als je met een mobieltje kijkt op internet. En nou, alles gewoon op de tv kijken. Kanaal 45, hè? Kanaal, je hebt heel hem heel helemaal goed. goed. <laughs> hey Lex, dank je wel weer. Bedankt. Oké, okay, fijne dag verder. En we komen je misschien vanavond nog wel even tegen in het centrum, toch? Denk het wel. Even lekker salsa en dansen. salsa Heerlijk. Oké okay, Lex, dankjewel. Bedankt. Tot volgende, dan. volgende week. Hoi. Ja, we hoorden het juist van Lex van der Hoorn. We moeten maar genieten van de dag van vandaag. Want morgen wordt het weer slechter weer. En vandaag wel lekker zonnig en uh, lekker warm. Maar uh, aan het eind van de dag koelt het flink af. Dus als we vanavond salsa gaan dansen, even een visje meenemen. Dat is het advies van Lex van der Hoorn. Je hoorde erachteraan de dus single uit 1990 van BB Queen en de Blues House. ZFM maakt ze naam waar van de zon schijnt.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 Ja, Changle Oh, Nou, je waait je gewoon in een ander land nu, hè? Ja, en vanavond waan je gewoon in Zandvoort. In Zandvoort, <laughs> bij het Salsa Festival, uiteraard. Vanaf uh, 6 uur voor de kids, ja. straat, En dan barst het uh, feest los zo rond en nabij 9 uur. Ja, vanaf 6 uur voor de kids en vanaf uh, 8, 9 uur voor de grotere. Maar Dat was uh, de Bonavista Social Club trouwens, in Tjan Ja. Wat staat het voor, Tjan geen flauw idee. Geen idee. Molen Geef op. mij maar een chan-chan. Ja. <laughs> ik zal het eens bij de Chinees proberen. Maar ik heb, werkt het. ik heb trouwens nog een leuk berichtje. Ook voor uh, ook leuke activiteiten om in de vakantie te doen. Voor uh, jonge kinderen tussen uh, vijf en acht. Want midden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... ligt het duinencentrum De Zandwaaier in Overveen aan de Zeeweg. Het Nationaal Park zuid Kennemerland organiseert in samenwerking met het centrum talrijke leuke activiteiten en excursies in de buitenlucht. Op woensdag 28 juli is er een avontuurlijke tocht. Kijken met je neus door de duinen. Deze activiteit is speciaal voor kinderen, zoals ik al zei, van 5 tot en met 8 jaar. Kijken Doe... met je neus. Ja, kijken met je neus. Oh. Heel verrassend. Mm. Doe wel kleding aan die tegen een stootje kunnen. En kosten zijn voor een kind 1,50 euro en ouders 2,50 euro. Reserveren gewenst op het volgende telefoonnummer. 023 54 111 2, Ik herhaal het even. 5 4 1, 1, 1, 2, Leuke activiteit om met je kinderen in de vakantie te gaan doen. Nogmaals, wanneer is het? Uh, 28 juli. 28 K kijken, juli. kijken met je neus. Kijken met je neus. Nou, dat lijkt me wel een leuke ervaring, hoor. Gewoon. Ja. Keertje kijken met je neus. Gezellig. dat kan allemaal uh, 28 juli, juli aanstaande. De zon schijnt in voort. En dat hoor je natuurlijk ook op de radio terug. Hier is Casey en de Sunshine Band. Al gezien Albert-Jan, de mooie nieuwe tekst-TV van ZFM. Uh, ja, dat is uh, helemaal die layout is helemaal mooi veranderd. Zo, daar zijn we trots op. En de man daarachter is onze enige echte tech... De man achter ons is de Technische... man daarachter. De tekst-TV-technoot. <laughs> Maurice Mulder, nou dank daarvoor. Ja, Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV? ZFM, tekst-TV op kanaal 45. 45. Eerste muziek erbij vanavond. Nou, wat willen we nou nog meer? Het Salsa Festival Barcelos in het centrum. Maar wel een festje aan doen, hè? Ja, natuurlijk. Oeh, <laughs> koud, heen. <laughs> maar goed. Oh, lekker salsa, -dose. dan krijg krijgt vanzelf wel warm. C dit was Silia Kroes met een salsa mix. Uh, voor uh, voor zandvoorters die tijd over hebben, is wellicht het volgende een optie. Uh, door ontwikkelingen uh, heeft het Zandvoorts Museum momenteel twee vacatures. De allereerste is werkzaam registrator. Als registrator beschrijf je historische objecten uit de collectie van het museum in een museumregistratieprogramma. Oeh. Belangstelling voor de cultuurhistorie van Zandvoort en omgeving is uiteraard een pre. De tweede vacature is uh, gastvrouw gastheer. Als gastvrouw gastheer ontvang, ontvang en registreer je bezoekers. Maar ook maak je een wegwijs in het museum, verkoop je museumartikelen en denk je mee over het winkelassortiment. Wellicht kan er door jou een, een vriendenprogramma voor het museum worden opgezet. Werktijden maandelijks of wekelijks van 1 tot 5. Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagmiddag. Voor bovenstaande functies is het vereist dat je kunt werken met een computer. Nou, dan krijg ik dus een probleem. Eh. Uh... Nee joh, dat ja gaat best dus wel. Lukken ja lukken ja. Lukken <laughs> gewoon bij goed. F3 indrukken. Hebt u, u, u interesse in een van deze twee vacatures, dan adviseer ik u uw cv en motivatie gewoon persoonlijk af te geven bij het Zandvoortsmuseum Svaluweestraat nummer 1 in Zandvoort. Nou, dat was hem alweer het eerste. Dus dadelijk zijn we bij je terug hoor. Geen, uh, geen onrust, gewoon okay, we zijn okay. er nog. Twee uur lang met Stamford op zaterdag en de laatste plaat voor drie is Agneta Veldskog. Hier is nogmaals de heat aan.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 De CDA-fractie heeft dat unaniem besloten, zei partijleider Verhagen na afloop van een fractiebijeenkomst. Er worden volgens hem vooraf geen voorwaarden gesteld. Als het tot echte onderhandelingen komt, houdt het CDA vast aan de eis dat er door de PVV niet getorrend wordt aan grondrechten, zoals de Vrijheid van Godsdienst. Informateur Lubbers riep het CDA gisteren op om met de VVD en de PVV te gaan praten. De gesprekken kunnen ook leiden tot een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Lubbers is zelf niet aanwezig bij de verkennende gesprekken. De Nationale Recherche heeft in gevangenissen gezocht... naar leden van de zogenoemde Tattoo Killers. Dat is een bende huurmoordenaars met Chinese tekens op hun rug. De recherche bekeek in bijna alle gevangenissen... mappen met foto's van de gedetineerden. In één gevangenis moesten mensen hun bovenlijf ontbloten. De recherche wil niet zeggen of de actie succes heeft gehad. In een zwembad in Emmen heeft de politie een man aangehouden... die in de kleedhokjes stiekem aan het filmen was... Een vrouw van 24 merkte dat de man opnames maakte terwijl zij zich aan het omkleden was. Hij deed dat vanuit het hokje naast haar. De politie van Emmen heeft de man aangehouden. Het is een Duitser van 29. Zijn camera is in beslag genomen. AZ-spits Mounir El Hamdawi gaat toch niet naar Ajax. De clubs waren het eens over een transfersom, maar El Hamdawi vroeg te veel salaris. Volgens Ajax was het verschil tussen wat de speler vroeg en wat de club wilde betalen veel te groot. De 26-jarige El